In Genève beginnen waarschijnlijk vandaag de vredesgesprekken over Syrië. VN-gezant voor Syrië de Mistura hoopt dat die leiden tot een einde aan de al vijf jaar durende strijd in het land. Een belangrijke door Saoedi-Arabië gesteunde oppositiegroep is niet aanwezig. De groep komt alleen als Rusland stopt met het bombarderen van burgerdoelen. De vredesonderhandelingen zullen naar verwachting maanden duren.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 De drie Amerikaanse burgers die worden vermist in de Iraakse hoofdstad Bagdad, zijn waarschijnlijk ontvoerd door leden van een Shiïtische militie. Welke militie het is, is nog niet duidelijk... zegt een woordvoerder van het Amerikaanse leger. De Amerikanen werden twee weken geleden ontvoerd. De daders zijn waarschijnlijk uit op losgeld of een gevangenenruil. De burgemeester van Midden-Delfland in de buurt van Rotterdam... mag toch aan een derde termijn beginnen... Dinsdag stemde de gemeenteraad tegen de herbenoeming van Arnoud Rodeburg. Maar van commissaris van de koning Jaap Smit mag Rodeburg blijven. Sommige raadsleden zeggen spijt te hebben van het wegstemmen van de burgemeester. Het weer, het is bewolkt met vooral in het noorden regen of motregen... langs de kust kans op zware windstoten. Later vandaag gaat het op meer plaatsen regenen. Het wordt 9 tot 11 graden. Dit was het NOS Journaal. ZFM. Verkeersupdate. Verkeersupdate.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 We are dying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 Just another, another day. Another for a small Um...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 I'm finding out Try to pretend it don't hurt the way I pray someday that you will love me. Sub But again, huh? again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 No more use in running This is how Shadow